De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit schat... dat zo'n 40 procent van alle auto-inbraken zo wordt gepleegd. De Belgische prins Laurent wordt gekort op zijn toelage. Hij moet dit jaar 15 procent inleveren. De prins wordt gekort omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Zo was hij zonder toestemming in militair uniform... op een receptie bij de Chinese ambassade. Ook had hij zonder overleg een ontmoeting met de premier van Sri Lanka... En de achtste editie van The Passion heeft, volgens de organisatie, zo'n 11.000 mensen getrokken. Het muzikale spektakel werd dit jaar gehouden in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Vorig jaar was The Passion in Leeuwarden, toen waren er 16.000 mensen bij. Het weer nog. Komende ochtend in het noorden regen, verder veel bewolking en af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 Max. Met Astrid de Jong. 0800 1121 of Nachtsuster Apenstaartje, Omroepmax.nl. Of Nachtzuster op Twitter of op Facebook, of gezellig chatten via www.omroepmax.nl/slash Nachtzuster. En dan kan het ook nog zo zijn dat je een appje stuurt... via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Die lees ik ook allemaal en uh, het waren er een hoop vannacht. Dat vind ik gezellig, dus dank daarvoor. En waar kan het nog over gaan? Nou ja, nieuwe vragen natuurlijk. Maar ook uh, waarom weeg je bij de ene supermarkt wel... en bij de andere niet uh, de groente en het fruit? En Marco die vraagt zich af wat hij nou moet doen... als vervanging van zijn cv-ketel. Sylvia die vraagt zich af waarom we niet gewoon cent zeggen in plaats van eurocent. En Wim die wil uh, weten waarom volle melk altijd in een literpak zit. En waarom er geen anderhalve literpakken volle melk zijn. Marleen die, uh, hoor, uh, hoorde dat uh, onderwijzers op de lagere school tegenwoordig ook leraar worden genoemd. En ze vraagt zich af waarom dat is, wie dat bedacht heeft... En Thea wil weten waarom bij concerten het geluid altijd zo hard staat. Claudio die wil weten waarom we niet 2018 zeggen in plaats van 2018. En Wilma vraagt zich af wanneer je echt dood bent. Dus dat je niet in een bijna dood ervaring zit... maar dat je zeker weet dat je echt dood bent. 0800-1121. Barend die wil weten wat je ziet als je in een doos zit gemaakt van politieglas. Dus uh, zeg maar aan jouw kant een spiegel en daarbuiten doorzichtig. En Rudy die wil weten hoe het kan dat mensen die ijs dansen... vanuit stilstand in een snelle pirouette terecht kunnen komen. Een heleboel vragen dus die nog niet beantwoord zijn. Ik hou me aanbevolen via 0800-1121.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 Oh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 to make a choice Just look towards the west and find a friend On a key that you will never know Anything about my home I'll never know how good it feels to hold you dus helemaal niet verstaan. Hè? Stond Elton John te zingen voor Nikita? Maar ja, die was Russisch, dus die kon helemaal geen Engels verstaan. Nou ja, dat weten we natuurlijk niet hoe, uh, hoe de studieachtergrond van Nikita was. Um, ik kreeg nog een mooi mailtje van Trace Huffener, die zegt uh, Poetin kan wel Engels. Maar ja, waarom zou de voertaal Engels zijn? Engels is niet zijn moedertaal, dus hij is altijd in het nadeel... wanneer uh, Engels gesproken wordt. En er is ook nog eens een keer een verschil tussen Engels, Amerikaans Engels... en uh, Texanen en Indiërs, en die allemaal in het Engels communiceren. En uh, Therese heeft het zelf wel eens aan een Engelse gevraagd... of zij nog moeite had met al die accenten. Maar die zei, nee, ik ben gewend aan de klanken. heb je dan wel weer een probleem? Uh, Punt. Nou, dat uh, uh, tot zover Poetin, want die, dat antwoord was natuurlijk eigenlijk al gegeven. Maar ik heb nog een hoop vragen openstaan. Dus bel vooral als je alles weet van politieglas of van ijsdansen of. Van uh, bijna dood ervaringen. of van het geluid bij concerten. of van onderwijzers en leraren. Uh, liter pakken melk. eurocenten en cv-ketels. en groenten en fruit in de supermarkten. Mocht je nou denken, nou ik ben toevallig een expert op een van die gebieden. 0800 1121. En ik had nog een cryptogram. De opgave van vannacht is: 123 123. En de oplossing moet bestaan uit tien letters... en iets met de actualiteit te maken hebben. 0800-1121. Kas? Ja, hoi. Hoi. Nachtzuster. Kas. Hoi. Ik vind trouwens, ik had een antwoord op de vraag... wanneer je dood bent. Maar ik vind eigenlijk dat een beetje nachtzuster... die vraag eigenlijk zelf moet kunnen beantwoorden. Ja, maar ik heb nog niet eens een ehbo diploma, Dus eigenlijk, ik zeg het... Ah. Ik geef dat altijd graag toe. Ik ben echt de slechtste nachtzuster ooit... Ik ben okay. het eigenlijk niet waard om de naam te dragen. Nee, nee eigenlijk niet. Nee. Dus uh, nogmaals, sorry nee, nee, nee. aan alle echte nachtzusters. Nee. Maar maar, ik ben uh, een nachtzuster geweest. Ik ben er één geweest. Echt? Ja, maar nee. dat was dan een tijdje geleden. Uh, en, uh, dus ik weet wel, de vraag was wanneer ben je eigenlijk dood. Dat, is eigenlijk, dat wordt eigenlijk geconstateerd door, door een arts officieel. Ja. En een, een arts die, heeft, die, die kijkt eigenlijk... Naar een aantal dingen. Die begint met zijn stethoscoop. Die gaat luisteren of het hart nog klopt. Nou, dat hoor je dan, of niet. En die kijkt vaak ook naar de pupillen. Of die nog reageren op het licht. Mm -hmm. En dat zou je eigenlijk kunnen zien of er nog hersenfunctie is of zo. Maar officieel zijn dat een aantal. Zijn dat de belangrijkste criteria? Ze dus controleren de ademhaling. Maar eigenlijk, als jij bij iemand komt. waarvan als verpleegkundige hè, of als zuster. en dan ga je ook de belangrijkste parameters controleren. Hè. Dan ga je kijken: is de ademhaling? Is gepolst. pols? Etcetera. En je kijkt ook naar de pupillen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste criteria. Maar goed, dan uh, krijg je geen hartslag en dan is er iets met de pupillen, dus dan ga je toch eerst reanimeren? Dan ga je reanimeren, uiteraard. Maar je begint eerst te kijken. Je gaat niet reanimeren als hartslag is. Nee. Maar goed, dan ga je reanimeren en dan is er nog een kans dat je weer aanslaat. Absoluut. En, en wanneer houdt die dood? kans op? Wanneer houdt die kans op? Hoe bedoel je wanneer stoppen ze met reanimeren? Ja, is het mogelijk om drie dagen te reanimeren en dat iemand dan nog bijkomt? Nou, nou drie dagen re en reanimatie duurde een beetje afhankelijk vaak of het van leeftijd heb. Kun je nagaan als een kind is dat ze dan langer doorgaan, en uh, als iemand heel oud is, bijvoorbeeld dat ze dan op een gegeven moment zeggen, ja, dat heeft geen kans meer of zo. Dat is aan de arts die beslist op een gegeven moment, stoppen. Die zegt stoppen. Ja. Als je dan in ziet, ja. Die zegt, ze we hebben het geprobeerd. En je gaat geen half uur reanimeren Of een uur of twee uur of twee dagen, nee. En waarom dat geen half uur? Uh, ja, op een, moment, op een gegeven moment heeft dat geen zin meer. Dan, dan, dan, dan zeggen ze gewoon, het heeft geen zin meer. Die krijg je niet meer aan de praat. Dan heb je wel een monitor bij de hand, dan zeggen ze gewoon, ja, dat is, het is gewoon niet meer nodig. Het kan niet meer. Maar, ik, maar je moet die nagaan, een reanimatie is, is, is zeer ingrijpend, hè. Ja. Dan ga je echt duwen op, het, op, het, op, het, op een borstbeen. En vaak breekt, breekt ook nog een bosbeen of zo. Dat is, dat is echt een forse ingreep. Maar op een gegeven moment, weet je, wil je na, na zoveel tijd stoppen? Maar dan zeggen je, ja. ah, dat heeft geen zin meer. Die, maar, die neemt die beslissing dan. Ja. Maar is het dan dat je hersenen zo lang geen zuurstof hebben gekregen? Of dat je... Nee, als, je, als je reanimeert dan krijg je, en je beademt, dan ja. krijg je de hersenen gewoon zuurstof. Je houdt gewoon de circulatie in stand. En als iemand bijvoorbeeld bij wijze van spreken hersendood is... kun je ja. hem nog wel in leven houden... omdat het hart blijft werken. Dan leg je hem aan een beademing. Dan, leg je hem aan een, dan gaat het hart op een gegeven moment weer werken... maar is je hersendood. En dan kun je iemand gaan in leven houden eigenlijk. En dan kun je zijn organen eruit halen. Ja, maar dat is dus waar Wilma zich druk om maakt. Die zegt, wat nou als je een bijna dood ervaring hebt? Ja. En ze denken... nou, die is dood, kop hem af. Ja... Dat is iedereens angst. Ja. Dat is, dat is iedereens angst. Ja, ja en dan wordt mij altijd angst, ja. verzekerd van... Um, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat doen ze niet als er nog een kans is... dat je inderdaad weer aanslaat, wat een hele rare term ja. is... maar weer opstart, zeg ja, ja. maar. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja, hoezo ja, ja. niet? Want wie zegt nou dat je niet toch nog weer op kan starten? De dokter. Dat zegt de dokter. <laughs> ja, maar waar baseert ja. hij dat op? Op, ja. op acht jaar medische studie. Ja, denk ik. Ja. Ja. Die neemt, zegt op een gegeven moment: heeft geen zin. De cardioloog, het is niet altijd cardioloog, er is ook een huisarts die komt op een gegeven moment, die, kan ook, die zegt op een gegeven moment: ja, dat heeft de, de patiënt is overleden. Ja. Ja. En daar is, is een grijs gebied. Daar is die mevrouw ja. heeft dat natuurlijk het punt. Er is gewoon een grijs gebied en dat weten we pas op het moment dat we het allemaal meemaken, bij wijze van spreken. Dan kunnen we dan pas echt antwoord op geven. Ja, maar als, als je dat niet zeker weet, dan wil niemand natuurlijk meer orgaandonor worden. Nee, nee ja, we gaan er maar vanuit dat die zekerheid klopt. Dat dus je op een gegeven moment na zoveel tijd, als het hart niks meer doet, gewoon het hart geen functie meer heeft, hersenen niet meer reageren, de pupillen uh, lichtstijf zijn, de ademhaling afwezig is, dan gaan we er gewoon vanuit. Ja, je bent overleden. Ja, ja daar gaan we gewoon vanuit. En dat is, dat is misschien maar goed ook. Op een gegeven moment moeten we wel doodgaan. En uh, dan zou je allemaal mensen heel lang in, in, in leven houden, kunstmatig, etcetera, die uiteindelijk al lang dood zijn. Nou ja, of of mensen komen gewoon opeens weer bij als ze al die tijd aan de beademing ja, denk, hebben gelegen. Er zijn, er zijn wonderbaarlijke gevallen geweest. Ja. Dat ja. lees je wel eens hè. Dat mensen bijkomen in mochtwaarien bij wijze van spreken, dat lees je wel eens. Ja. Ja. Ja, ja daar hoop ik niet mee te maken, eerlijk gezegd. Nee. Ik ga er eigenlijk wel vanuit, vanuit de, van mijn ervaring, heb ja, als ik veel mensen die overlijden. Ja, dan zie je op een gegeven moment iemand is overleden. Dat, dat zie je ook aan de persoon. Dan is hij er gewoon niet meer. Nee. Dat, dan, is, dan is het lichaam ook ja, eigenlijk klaar met het leven. En dat, dat zie je dan ook. Ja. Ja. Maar heb je ooit een bijna doodervaring van iemand meegemaakt? Nee. Dat iemand nee. dacht dat hij nee. dood was? Nee, nee. ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zei dat die, die reanimatie uh, dat hij daar, die kwam eruit, die heeft het overleefd. Ja. Uh, na afloop zei van, uh, uh, of een dag daarna, ik was wel blij dat hij er was of zoiets. Maar je moet niet meer zo vloeken, want ja. ik riep wel iets, geloof ik. Want ik was bezig met een patiënt die op een gegeven moment stopte. En die kreeg toen een ritmestoornis en die hebben toen, uh, zoals dat heet, gedefibrilleerd. Ja. Uh, en toen, toen riep ik wel even, godverdure of zoiets, en, uh, of iets anders... En dat wist hij te, zich wel te herinneren. Ja. je ja. dankjewel. Hè. N -n niet meer zo vloeken of zoiets, zei die. Ja, die kwam er wel op terug. Die heeft haar wel op een bepaalde manier ervaren. Terwijl eigenlijk zijn hart op dat moment eigenlijk niet meer werken. Nou, duidelijk. Dan een bij ja, nou, dat hoop ik. Ja. Ja. Oké. Okay. En dankjewel, Kas. Dan, dan wens ik jou een prettige dag. Oké, okay, goed, dankjewel. Hoi. Ja, ja, ja, ja. Dag, Dag de echte Collega. nachtzuster. Doei. Collega, okay. Doei. Doei. Erwin. Ja, oh, ik heb de radio al uitstaan. Uitstaan staan op z'n... Ja, Gaat waar? het, Erwin? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Wat, mijn water kookt even. Uh... Och, als het water kookt? Oh ja, ik had een vraag. Of die vraagje? Ja. Uh, uh, hoe komt het dat eigenlijk als uh, bijvoorbeeld de aarde een ijstijd uh, over 10.000 jaar was, onze laatste ijstijd, uh, stond toen, dus, uh, tijdens de ijstijd staat dan de aarde verder van uh, de zon vandaan? En dan toch één uh, ovaal rondom de zon in één jaar? en je dan precies of? Dat is mijn vraag alleen maar. Ja. ja, nee, wat een kort mopje natuurlijk is. Oh, maar kun je nog één keer de vraag, want ik vind hem nog wat moeilijk. Ja, eigenlijk wil je weten, hoe is het mogelijk dat we een ijstijd hebben gehad op aarde? Ja, als tijdens ijstijden van de aarde staat dan de aarde verder van de zon vandaan? Of niet? Uh... Ja. Zou ik graag willen weten, gewoon. 0801121. nou kom maar door met je mopje. Ja, mijn mof. Oké, okay, welke zal ik... Uh, die heb ik al verteld ooit, hè? Oh, dat weet ik toch niet meer, joh. Dat weet niemand uh, meer. Er zijn ook een paar mensen die toen niet luisterden. Oh, mensen die het nog niet weten. Hoe heet het hondje van de brandweer? Eh, uh, Vicky. <laughs> <laughs> ja, ik ben geen trickchauffeur en ik heb niks... Uh, <laughs> Joep van het Hek had het over nachttijd'. Uh, Joep van het Hek had het over het, het, het, over, uh, het programma boer zoekt vrouwen uh, en uh, homo, boer zoekt trekker'. <laughs> dat is weer niet, niet andere mops. Helemaal flink, als we het, het? Uh, uh, 'ja, laat twee meisjes tegen mij volgende week woensdag' hebben we ons jaarlijks eten. Antwoordde: Oh, zo, antwoordde want het wel honger helemaal niet. <laughs> Of twintig Anglo-Saki's, zeg ik. Ik hou weer op, mijn Wacht Ik heb echt de laatste twee minuten niet verstaan. Maar dat zal allemaal wel. 0800-1121. Wilco. Ja, hoi uh, Astrid. Hallo Wilco. Hoi. Uh, een maand of wat geleden. Toen, uh, toen hadden we het over Seel kampen. Oh. weet het nog wel. Ik, ik was die verslaggever die toen een uh, doelpunt. Uh, D in de uitzending. Ja, ja, ja. Van de IJsselmond. Ja. ja. En uh, vandaar, is het zover. Seel kampen gaat beginnen. Nou, vertel mij wat. Ik kwam kampen nog net uit, maar ik kom er niet meer in. <laughs> ik, weet je waar ik moet parkeren als ik straks terugkom? Nou, dat wordt dan wel netjes Ja, het wordt in ieder geval wel netjes aangegeven. Het wordt netjes aangegeven. Maar... Ik moet bij de McDonald's parkeren. <laughs> o, dat o, is drie maar, kwartier ja. lopen. Ja, dat klopt. <laughs> Heb je er ook zo zin in? Ja, dat wel. Kijk, oh. ik woon ik, ik, ik, ik in kampen, dus ik kan het mooi op fietsje doen. Dus, ja. uh, dus dat scheelt weer, hè? Ja, nou ja als ik maar... eenmaal binnen ben, ja. ja. ja maar we hebben dus Kampen op... dit weekend. Ja, ik ja, weet er dus alles roep, van. Uh, ik, ja. ja, dus ik roep iedereen op. Uh, kom gezellig naar kampen. Kom naar kampje je moet bij de McDonald's parkeren. Maar er rijden busjes. Juist. Ja. Kom met de trein. Nee, maar ik, ja, maar uh, toevallig <laughs> uh, bel ik niet uh, echt daarvoor. Maar voor, oh. de, voor de oplossing van de crypto. Nee. Ja. ja. Je weet gewoon wat... Je denkt te weten wat het is. Ja, denk het wel. De opgave was 1, 2, 3. 1, 2, 3. En uh, de ja. oplossing moet bestaan uit 10 letters. Dat klopt. En 1, 2, 3. En dan tel je nog een keer 1, 2, 3. En dat noemen we een hertelling... En wat heeft dat met de actualiteiten te maken? Nou oh ja, ja, dat is de laatste tijd best wel hot natuurlijk. Dat uh, door de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen, dat er her en der uh, toch aardig wat misgaat. En uh, dat het de boel dus weer uh, herteld moet worden. Dus vandaar, hertelling. Dat is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 Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Zijn we bij u terug. Nou, die mevrouw, die hebben we in ieder geval de hele tijd gehoord. De verbinding was even weg met de studio, maar ik was in gesprek met Wilco... De verbinding met Wilco is ook weg. Maar Wilco gaf inderdaad met hertelling... de goede oplossing van het cryptogram. Dus dat is in ieder geval weer winst. En dat betekent dat ik eigenlijk de prijs voor Wilco... mee kan nemen naar um, Kampen straks. Want Wilco kwam uit Kampen. En de hertelling was inderdaad de goede oplossing van tien letters. En uh, dat betekent dat het cryptogram is Opgelost. Dus daar hoef je niet meer over te bellen. Naar 0800-1121. Maar je kunt dus wel bellen met vragen en met antwoorden. Want tot zes uur hebben we gewoon verbinding. Dat is in ieder geval mooi nieuws. Um, eens even kijken. Nanda, goeienacht. Hallo. Hi. Kruis. Ach, Wacht, de, hond het ja, de hond doet ook mee. Ja, de hond doet ook mee. Gezellig. Even kijken hoor, want... Ik, moet, ik hoor je nu dubbel. Even kijken. Ja, ik hoor jou ook dubbel. Ja. Dus we hebben ja, verbinding dit, dit met. De, we hebben weer verbinding met de studio. Weet je, ik ga even ja. kijken of ik het kan maken. Zo, gaat het zo beter? Ja. ja. Dat heb je gedaan? Ik denk zo. Ja. Heb jij het gemaakt? Ik heb mijn oortjes in. Ja, ik cool. heb het gedaan. <laughs> ik heb het voor. Nee. Nou, ik heb hier nog steeds uh, dubbel geluid, zoals we dat zo mooi zeggen. Dus ik klink nog oh. iets slomer dan normaal. Omdat ik mezelf okay. dan met vertraging hoor... en dan langzamer ga praten om gelijk bij mezelf te praten. En dat kan natuurlijk niet. Maar vertel, waar belden belde we jou over? Want je appte. Uh, ja, dat ging over het uh, geluid in concertzalen. Waarom dat zo hard is. Ja. Ik heb... Uh, ik heb uh, heel lang als uh, secretaresse gewerkt in een, uh, bij een uh, geluidspodium of bij een poppodium. Dus ik heb heel, vraag, heel vaak de klacht moeten beantwoorden van mensen ja, het uh, zo hard was. En dat heeft te maken met het podiumgeluid van bands. Dus zeg maar, als een uh, gitaar of een drumstel op het podium geeft al heel veel geluid af. En dan staat er een mixer, dat heet de mixer, die staat in de zaal. En die moet zorgen dat de mensen in de zaal een mooi geluid krijgen... maar ook de zanger horen bijvoorbeeld en degene die uh, de toetsen is bijvoorbeeld. Dus die maakt er een mix van en die zorgt dat het geluid van de zanger... boven het geluid van dat drumstel uitkomt. Ja. En daardoor kom je al heel snel aan 100 T spel of meer... Maar uh, is dat altijd de reden? Want als ik bijvoorbeeld in een, in een café sta of iets dergelijks... Dan, of op een feestje, dan staat de muziek ook zo keihard. En dan draaien ze in ja. principe gewoon cd'tjes of uh, tegenwoordig ja. uit de computer. Nee, ik denk niet dat dat dan de reden is. Het gaat alleen over live muziek. Ja, ja, precies. Nee, Dan is het waarschijnlijk ook ja. een uh, beetje gewending of zo. Ik denk, altijd, ik denk altijd dat degene die achter het geluid staat een beetje slechthorend is. Als je de hele dag in ja. een, een café staat met de muziek heel hard... dan word je steeds iets dover. Dus die muziek wordt steeds iets harder, denk ik dan. Ja, maar ik weet ja wel van mensen die uh, het geluid doen in concertzalen. Die hebben juist een heel goed, geluid, heel goed gehoor, zeker voor muziek. En dat is zo en, grappig, uh, dat mensen allemaal uh, oordopjes in doen. Ja. Dan denk ik altijd, dan kan je het toch niet goed horen? Nee, maar uh, wij hebben natuurlijk in die zalen... die had ik ook toen ik daar weer... een hele goede oordop met een filter daarin... waardoor je de muziek wel heel goed hoort. Alleen op een minder schadelijk geluidsniveau. Oh ja. Nou, volgens mij is het dan in ieder geval duidelijk... hoe het zit uh, bij live optredens... Ja, en hoe dat in cafés en zo zit, ja, dat weet ik ook niet. Nee, laat ik hem toch nog heel eventjes openstaan, de vraag... dat uh, misschien mensen nog net even kunnen doorgeven... waarom dan in uh, cafés en op feestjes de muziek zo hard staat. Als iemand dat weet, hou ik me nog aanbevolen. Dankjewel, Nanda. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Hoi. <laughs> Twee, drie. de IJsley Brothers en listen to the music. 0800 1 1 2 1. We hebben nog 24 minuten en nog een hele hoop onbeantwoorde vragen. Dus als je iets kunt zeggen over de ijstijd, is het zo dat de aarde toen verder weg stond van de zon? Of hoe kan het dat we een ijstijd hadden? Of als je uh, kunt zeggen hoe het zit met politieglas, hoe werkt dat? Wat zie je als je in een doos zit, gemaakt van politieglas? Zit je dan in een spier Ruimte en kun je dan van buiten die doos in die doos kijken? En hoe werkt dat dan? 0800 1121. Claudio wil weten waarom we niet 2018 zeggen. Um, Rudy wil weten hoe mensen bij het ijsdansen vanuit stilstand een prachtige pirouette kunnen maken. Uh, Marleen wil weten wanneer de onderwijzer een leraar is geworden... op de lagere school. Uh, deze is beantwoord. Sylvia wil weten waarom we eurocent zeggen en niet gewoon cent. Marco wil weten waarmee hij zijn of waarvoor hij zijn. Of, uh, nou ja, hij wil zijn cv-ketel vervangen, maar wat moet hij nu aanschaffen? En Tom die had al die vragen over groente en fruit bij de supermarkt. En Anneke wil weten hoe de velletjes verwijderd zijn bij de tomaten in blik. 0800 1121. Bakken Bakker Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, even twee, gauw, twee oplossingen. Die tomaten die worden on ondergedompeld... in groeiend heet water, heel even, en dan valt het vellen bijna zo af. Een beetje borstelen en dan kunnen ze zo het blik in blikken. Ja, nee, maar echt, gaan ze ze dan borstelen? Dat is de vraag. Heel licht, ja, met hele, lichte, hele, hele, hele fijne borsteltjes. Heel maar weer, staan, er dan, staan er dan allemaal mensen om een tijl met tomaten? Of gaan ze door een soort machine waar ze licht opgeborsteld? Nee, Het gaat, alle, alle gaat met allemaal een met, met de, de machine pas. natuurlijk. Ja, Alles met de weet. machines. Ja. Er komt geen hand aan te pas. Oké. Jeetje, er was nog een vraag net die ik wist. Oh, eurocent? Ja. Dat zegt de generatie die de overgang van, van gulden naar euro heeft meegemaakt. Ja. Onze kinderen die praten over gewone centen. Ja, maar bij ons is het ingesleten. Ja, oké, okay, voor een gedeelte, maar dat ja. echt weg. Het dat, ja. dat is nou een kwestie van tijd. Oh, hey, en jij weet, weet jij niet waarom mensen zomaar mogen graaien in de spruitjes in de supermarkt? <laughs> weet ik niet. Nee, oh, ik, ik had supermarkt... dat dat, ja. Nee, als ik supermarktmeneer was, zou ik het anders doen. Dat weet ik wel. Ja, want als je een broodje bij de supermarkt haalt... wat je het natuurlijk nooit moet doen. Hé, nee, Johan. Nee, nee, maar als ja. je dat doet, dan ligt er een tang bij. Maar bij de spruitjes gaan mensen met hun handen... Nee, nou, van... je staat de tang achter de toonbank. <laughs> <laughs> Laat je vrouw het niet horen, hè? Nee, er zijn nog meer mensen. <laughs> nee. <laughs> maar goed. Uh, terzijde. Er uh, ja. zit een tang bij, ja, klopt. Ja. Maar die spruitjes, ja, die worden toch gekookt. Dat is toch niet zo ramp. En dan worden er worden nog eerst blaadjes afgehaald. Dus ja, ik dacht dat ook. Maar Ton, die vindt dat echt buitengewoon vies. Nou ja, goed. Uh, waar belt hey, hij op, eigenlijk vies? over? Ben je er nog? Ja, ja nou, dat weet ik nooit met zekerheid. Maar ik denk het wel. Want, nou, ik, ik heb er een stukje mis van. Mijn Johan, ja. Ja. Ja. waar belt ja. hij eigenlijk over? Ik belde ervoor, um, ja, ik had eigenlijk twee vragen, maar ik mag er maar één stellen. Um, als je opzoekt bij Vandalen, moordkuil. Vandalen moet, pretendeert een woordenboek te zijn met verklaringen voor een uitleg over een woord. Ja. Maar als je opzoekt moordkuil, dan krijg je alleen maar te zien dat het gebruikt wordt in de uitdrukking maakt van je hart geen moordkuil. Ja. Maar er staat niet, wat zeg je? Nee, ja, ik hang aan je lippen. Oké, okay, nou, er staat niet bij wat een moordkuil is. Ja. En een mo moordkuil is iets uit de, ik meen uit de, uit de visvangst, maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, er staat een, alleen bij, maak van je hart geen moordkuil. En uh, dat betekent, uh, laat, uh, ja, hoe heet het, zeg alles wat je te zeggen hebt. En ja, uh, ja iets. Ik uh, krop op. dat is maak van je hart geen moord. Gooi het eruit. Ja. Maar dan, dan blijft meneer Van Dalen toch in gebreken. wat betreft de verklaring van het woord moordkuil. Want er staat. en dan hebben ze het met meer woorden hoor. Mm -hmm. Ik heb. meteen het voorbeeld. Alleen een, een toepassing van het woord. in een bepaalde sekswijze, spreekwoord of wat dan ook. Maar ik vind moordkuil vind ik echt iets waar. Wat, dat zit dan al zo in het woord? Ja, wat is dan volgens jou een moordkuil? Nou, een kuil waar je vermoorde dingen in gooit. Dus maak van je hart niet. een. Een, een, een, een, een gat waar, waar vermoorde dingen in verdwijnen... maar zorg dat je alles uitspreekt. Dus het, is, het zit al heel erg in het woord. Ja, maar dat kan Vandalen... Ja, het is een hele simpel, een hele simpel uitleg. Maar uh, Vandalen kan toch op de eerste plaats het woord uitleggen. Het komt uit de visvangst. Oh, jij weet het, het gewoon. Ja, maar dan zoek ik het op bij Vandalen. En dan vind ik het niet. Dan krijg ik alleen maar het zien maakt van je in moordkuil. En dan bedenk ik... Ja, dan ga ik maar even verder zoeken. En dan kom ik er wel achter. Ja. Maar ik heb Vandalen Pro voor van 95 euro gekocht. <laughs> <laughs> en dan vind ik niet wat ik hebben wil. Nee, oké. Okay. Dus eigenlijk wil je zeggen... Hoe kan het dat Vandalen niet alles weet? Ja. Okay. Ja, die weet het wel, maar die, die, die, die, die geeft die verklaring niet en dan blijft hij in gebreke. Ja, dus meneer Van Dalen, wij wachten op antwoord. Ja, maar ik denk dat we lang kunnen wachten op een antwoord van meneer Van Dalen. Maar het is duidelijk, bakker Johan, dankjewel. Echte zaak, ik wil mijn centen terug. Is ook zo, maar ik zou hem dan gewoon eventjes een aangetekende brief schrijven. Ja, hey bedankt. Ja, maar, nogmaals, waarom, waarom maken ze dat niet compleet? Ja. Dankjewel. Fijne paasdagen. Hetzelfde, succes met de paasbroodjes. Han. Oh. Hallo, Goedemorgen. hi. Ben ik Spreek ik nu met Idaho? Ja, ik spreek nu met Idaho. Oké, okay, dan zit ik op dit ogenblikje. Het is toch wel <laughs> erg dat we meteen ook een belabberde lijn hebben. Maar dat, dat, dat moet toch te, kunnen tegenwoordig. Zeg nog eens wat, want dan schuif ik, je een beetje, zo schuif ik er een beetje Amerika bij in even kijken wat ga ik je dan allemaal ja, vertellen ja nu is die is goed beter. nu is die goed okay. jij hebt over ja, de, de, de bijna dood ervaring oh ja, nu, nu tof, wordt inderdaad. de lijn ja? weer belabberd dit is toch ook wat okay. Zo. nou doe je best oké okay, uh, hou, je, hou je vast aan de lijn dan Ja. Ja, ik, ik heb er daarover omdat ik zo zat van... Ja, ik heb jarenlang als intensive care op een intensive care gewerkt. Ja. En daar heb ik toch ook wel een aantal keren meegemaakt... Uh, dat we de patiënt als dood achterlieten. En uh, uh, op het moment dat je van alles nog wat gedaan had... in de hoop dat de patiënt het ging overleven... en dan vervolgens dacht je van... nou, dit gaat hem dus niet meer worden. Dan stopte je. En nou, dan, wat we dan eigenlijk standaard deden... is de patiënt er even netjes bijleggen en de familie erbij halen... en dan is het me gewoon een aantal keren overkomen... dan kom je bij de familie... Uh, uiteindelijk bij de patiënt... die op dat ogenblik overleden is... in jouw veronderstelling... die dan op, op dat ogenblik ineens weer op gang komt. Ja, ja leg dan maar eens aan de, de familie uit... die je dus net hebt uitgelegd... Zo van ja de, de patiënt is overleden. Ja, en toch doet hij zijn ogen open... en praat hij tegen zijn familie. Ja, dat is, dat is, dat is gewoon helemaal niet meer te doen. Nee. En, ja, dat, uh, en, en daarvoor snap ik inderdaad die mevrouw ook wel, die, die heeft van, ja, wanneer ben je dan dood? Mm -hmm. Ja, dat is, dat is ja, toch wel heel erg lastig uh, om, dat, uh, om dat heel zuiver te stellen. maar als je, als je in een reanimatiesituatie komt, dan kun je dat op een zeker moment op de, op de monitor wel zien, dat je, dat je uh, elektrische activiteit van het hart ziet, zelf van... Ja, dat is geen echte elektrische activiteit meer. Dus dat hart gaat niks meer doen. Mm -hmm. En dan is het inderdaad eind oefening. Alleen, ja, het, het lastige is zo van, ja, wanneer is het dan toch eigenlijk ook echt zo? Ja. Maar mij is altijd op het hart gedrukt, oh, ja, dat, um, dat er niet zomaar uh, je organen eruit worden gehaald, terwijl er nog een kans is dat je opeens inderdaad weer rechtop kunt gaan zitten. Ja, ook daar heb ik heel sterk mijn twijfel over. Omdat ik. Uh, ja, er zijn ook vaak genoeg patiënten dood, uh, doodverklaard. Uh, waarop op zeker moment de familie helemaal in het geweer kwam. Zo van: Nou, uh, nou maar dit, dit, dit willen we niet. Mm -hmm. En uh, dat op zeker moment door toch uh, de, een bepaalde overdaad medicatie die gegeven wordt. Bijvoorbeeld uh, over dit dat, uh, testverkeer. Dat, dat er geen hersenactiviteit meer waargenomen wordt. Dan ben je hersendood. En als je nou maar lang genoeg wacht, dat op een zeker moment zo'n patiënt toch weer gewoon wakker gaat worden. Het zijn enkele gevallen, maar het klinkt natuurlijk heel luguber. Het is een beetje dezelfde ja. hetzelfde angst als wat mensen hebben met. Uh, zo van ja, maar als je uh, begraven wordt uh, en je wordt dan toch ineens weer wakker in zo'n kist, ja, ja. wat dan? Ik bedoel, dat, dat is een beetje hetzelfde waar, waar je tegenaan gaat lopen. Ja, en, maar ja, de, ja, de kans is natuurlijk wel heel, heel, heel, heel klein. Ja, het is, het is vreselijk klein. Ja. Het is verschrikkelijk klein. Maar het is, het is niet, niet een hele, een hele zuivere, zuivere lijn die je daarin kan, kan, kan stellen, moet ik zeggen. Maar in heel veel gevallen weten artsen toch ook echt wel 100% zeker. Die denken: van nou, als je nu nog bijkomt, dan ben je echt een plantje of, uh, of zo verschrikkelijk ja. uh, uh, niet meer in staat. Ja, en dan. Ja. En dan, dan kijk je inderdaad naar de elektriciteit van het hart. Dan kijk je gewoon naar wat, wat het ECG-beeld op dat ogenblik geeft. En, en je kijkt naar naar het beeld van, uh, van een EEG. Dus wat je uh, eigenlijk in deze, het, het hard filmpje van de hersenen het over zegt. En uh, daar ga je je conclusie aan verbinden. Kijk, als je dan toch nog op gang komt... ja, dat is een hele enkele keer. Het gebeurt natuurlijk heel ja. zelden. Uh, dit dit, dit situaties En als je lang genoeg op het intense keer mee meedraait... ja, dan ga je dat gewoon één of meerdere keren meemaken. En daardoor ja, ben ik daar zelf altijd een beetje beducht op... zo van ja, ja wat, wat moet je hier nou precies van denken? Maar echt, 100 kan niemand, het, niemand het, het, het zeggen, moet ik zeggen. Nou, ik dacht altijd dat dat moment er wel was. Ik vind het toch een beetje eng dat je dat zegt. Ja, kijk, als je het een paar keer hebt meegemaakt... dan ja. weet je ook zo van... Uh, ja, en wij dachten allemaal helemaal zeker te weten, hè... Want, uh, uh, dat dat er ook al gezegd werd zo van ja, de dokter die bepaalt dat. Want die, die, mm. die kan op zeker moment uitspreken, zo van ja, de patiënt is overleden. Ja, ja, ja en dan, dan acteer ik als verpleegkundige zo, god, dan ga ik de patiënt er even netjes bij leggen. Terwijl de familie niet een heel akelig beeld gaat krijgen op het moment dat ik ze bij voor het laatst bij iemand laat. Ja, als je dat dan vervolgens gedaan hebt en je hebt ze er even netjes bijgelegd, ja, dan heb je een. Ja, daar gaat zomaar een kwartier, twintig minuten overheen. Dan loop je naar de familie toe, die leg je... Die hebben dan al van de dokter gehoord zo van, nou ja, de patiënt is overleden. En dan kom ik op zeker met de familie halen. En als ze dan de familie erbij haalt en ja, zo'n patiënt die doet ineens zo ogen weer open... Ik kan je vertellen, dat, dat leg ik niet nog een keer uit... Uh, zo die patiënt is daar uh, een uur later nog een keer overleden. Nee uh, ja, ja, dat, dat ja. Ik, Geen mens meer. Nee ja, dat snap ik. Ja. maar goed, het is. Uh, ik heb dan zelf een half jaar geleden een vriendinnetje verloren. Die heeft nog anderhalve week in coma gelegen. En op zich ja. hebben ze dan echt wel heel veel onderzoeken gedaan. Uh, uh, weet je, ja. dat ze echt zeggen van, nou ja, weet je, de, de kans dat dit ooit nog weer goed komt. Als uh, die hersenen toch nog weer... activiteiten zouden gaan ontplooien... dan hebben ze al zo lang stilgelegen... dat ze echt niet meer in staat zal zijn... om te communiceren of wat dan ook. En... Uh, dat was, dan niet, dat was niet zomaar van, nou, de kans is nu wel klein... laten we nu maar afschakelen, zeg maar. Dan is echt wel aan alle kanten gekeken of er nog een kans is. Uh, dus ik vind het dan ook heel naar om te horen dat jij dus denkt... van ja, maar er is altijd nog wel een kans dat iemand dan weer... want ik geloof wel dat in dit nee, geval... Nee, dat denk die ik niet, maar dat... dat... Dat denk ik niet zozeer, maar het zit een klein beetje in mijn achterhoofd. Kijk, ja, ja, ja. het voordeel is dat wij in Nederland hebben... is dat we, dat we een hoge professionaliteit hebben... en dat we er echt alles aan doen. Dat het zo van, oké, okay, nou, nou moet het toch wel heel gek lopen dan. Ja, en, en, ja. En als En als je dat... een beetje hetzelfde als wij met een bloedbank hebben... zo van, gooi je geef bloed omdat je dat wil en niet omdat je ervoor betaald krijgt, en dan krijg je een hoge kwaliteit. En dat is met, met dit soort dingen ook zo van, nou ja, we willen wel heel erg zeker weten dat iemand dan echt dood is en ook niet ineens meer op gang gaat komen. Ja, maar ja, je hebt toch met een met een mens te maken en. Ja. Nee, nou, maar je weet je niet, zo korte termijn. Zo, zo korte termijn wat jij zegt... van nou ja, dit, dit ziet er heel slecht uit... en er is geen activiteit meer... en dat er dan toch nog weer een vonkje aanspringt... daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Ja. Maar het is niet zo dat op het moment dat de arts... zeg maar, denkt van nou, de reanimatie lukt niet... en je ogen dicht, dat ze je dan meteen openhalen... om je longe, longen eruit te trekken en zo. Dus ik, ik ben altijd een <lacht> beetje bang om mensen bang te maken... voor donorschap, nee, nee, nee, maar zo nee, werkt het heus niet, ja. Nou. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat is heel goed afgedekt in Nederland. Ja. Ja. Dankjewel, Han. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is nou, wel mooi wel. dat nu de verbinding weer weg begint te vallen. Dat hebben we toch aardig gered met oh. z'n tweeën. Dankjewel hè, voor je bijdrage. Ja, dank. Doeg. Dankjewel. Doeg. fijn. Hoi. Hoi. Uh, Thea. Ja. Zeg het eens, met Thea. Uh, ik had een antwoord op die spiegelvraag. Ja. Als er achter het doorzichtige gedeelte van de spiegel licht is, dan kan je van de spiegelkant er doorheen kijken. Ja, hè. Dus, dus als je in een doos met politieglas zit en het licht is gewoon aan buiten de doos, dan zie je... Dan kan je, dan kan je er gewoon doorheen, kijken. doorheen kijken. Ja. Uh, want ik kreeg zo, ook daar... Zo werkt het. Ik kreeg daar een appje of een mailtje over. Uh, we proberen het toch iedere keer er weer bij. Ja, van... Uh, even kijken, meneer Dijkhuis. Die zegt, uh, zo'n poli zo politiespiegel... zo'n doorkijkspiegel in het politiebureau... Uh, daar zit maar een heel dun laagje metaal achter het glas. Dus als het dan aan de kant van de politiemannen heel donker is... en aan de kant van de verdachte heel licht dan kan die verdachte er niet doorheen kijken. Maar als je bij de politiemannen ook het licht aan zou doen... dan kan die er gewoon doorheen kijken. Precies, zo is het. Kijk, hoe weet je dat, Thea? Wij hadden vroeger zo'n spiegel in de winkel. Wat voor winkel? En dan kon je, uh, wij hadden een slagerij. Oh. En... Als je achter de winkel aan het werk was, we waren niet, het was een kleine winkel, dus je was niet met veel mensen. En als je achter in de winkel aan het werk was, kon je door de spiegel kijken of er een klant binnenkwam. Oh, en zag je dan wel eens mensen uitgebreid in hun neus peuteren? Oh, dat, oh. dat is je niet bijgebleven in ieder geval. Nee, jammer nee, toch? Dank je Dankjewel Thea. Graag gedaan. Goeienacht nog. Hoi. Jij ook. Dag hoor. Doeg. Els. Uh, ja. Hallo. Goedavond. Ik heb een antwoord op de vraag over les uh, en uh, onderwijzeres. Ja. Wanneer is de uh, onderwijzer een leraar geworden? Uh, dat is uh, het exacte datum weet ik niet, maar het is de overgang van kleuterschool en lagere school naar basisschool. Oh. Dus... Ik ben uh, nog een museumstuk. Ik ben kleuterlijster. Ik noem mezelf toch steeds kleuterlijster. Oh, yeah. Maar de term bestaat niet meer. En uh, uh, ze hebben dus een algemene naam gevonden... voor uh, wat er voor de klas stond op de basisschool. En dat werd onderwijzer... Uh, sorry. Leraar. Leraar. Ja. Dus dan mag je ook en leraar zeggen. Ja. Ook, ja. En het uh, voortgezet onderwijs moest toen ook een nieuwe naam bedenken. Dus daar, dat werd toen docent. Kijk. Nou, dan, uh, dan hebben we het toch uh, mooi nog eventjes gepinpoint. Ja. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt, Els. Hoi. Oké, okay, dag. Um, ja, dat betekent dat um, we toch nog een hoop vragen even snel hebben, hebben beantwoord. En gelukkig is er altijd ook nog Martin, oftewel Bagera van de chat... die in de gaten houdt of er via social media of andere kanalen nog antwoorden binnenkomen. Uh, ik heb nog een eigenlijk nog volgens mij een heel lijstje. Ik kijk eventjes of ik ze zo snel terug kan vinden. Uh, sowieso nog over de kerstpoorzegel is dat je hem kunt bewaren tot het jaar daarna... En als je hem wil gebruiken als bijplakzegel, dan mag dat. En dan moet je wel weer even terugzoeken wat die waard is. Maar gewoon als de centrale zegel mag je hem niet gebruiken. De kerstzegel na januari of zelfs na 6 januari was dat dit jaar. Dat staat allemaal in de kleine lettertjes bij het postzegelvelletje. Dus uh, dan komen we zo helemaal op het einde nog eens eventjes aan de postzegels toe. Um, dan kreeg ik nog over de melkpakken, want de vraag was natuurlijk... Um, waarom uh, zijn er geen liter pakken volle melk? Of waarom zijn er alleen maar liter pakken volle melk? En geen anderhalve uh, liter pakken, zoals wel bij halfvolle melk? Toen kreeg ik een appje van Peter Kars. Die zegt: Die melkpakken zijn sowieso verwarrend. Ik kocht laatst een pak halfvol. Wat denk je? Tot de nok toe gevuld. Dan moest ik toch eventjes om uh, gniffelen. Marielle van Broekhuizen heeft het nog even over het dubbeltje. Die zegt: Tweemaal een stuiver. De stuiver was de officiële naam, en een dubbeltje dubbeltje was een dubbele stuiver. En daar komt dus een dubbeltje vandaan. Hebben we die ook nog eventjes mee gepakt? En Martin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jij hebt volgens mij ook nog het een en ander. Dus uh, vertel maar, wat heb jij nog uh, binnengekregen? Nou, even kijken hoor. Uh, de vraag, Moordkal. Ja. Uh, Moordkal is het uh, nieuwe wetswoord, want het betekende vroeger het moordenaarshol. Oh. En daar komt het vandaan. Oh ja. En dat is dan. Even kijken, want Yvonne die stuurt een berichtje die zegt uh, het, is een, uh, het is een hol van dieven en moordenaars. Maar het komt oorspronkelijk vanuit de visserij, inderdaad, net als wat Bakker zegt. Uh, daar was het een soort net waarbij de vissen die achter in het net zaten, dus achter in de kuil, allemaal doodgingen. Dus het was niet, eigenlijk was het niet een moordkuil, maar een moordenaars. Nou ja, in ieder geval, daar komt de uit. Maar waarom het niet in de dikke van staat? Ik denk dat hij het gewoon niet gered hebt door de ballotage. Anders wordt die dikke van natuurlijk helemaal. 8 meter dik. Maar waarom het uh, precies is, vind ik in ieder geval uh, niet terug. Ik kreeg trouwens nog een appje van Liesbeth. Die zegt, ik voel me toch nog even geroepen... om op het onderwerp uh, bijna dood in te gaan. Ik heb niet alle administratie bij de hand. Maar er is wel degelijk grondige studie aanwezig... omtrent het echte moment van dood zijn en het moment dat artsen nu hanteren wanneer iemand hersendood verklaren. En ze zegt, ik vind het toch wel heel erg belangrijk... omdat uh, anders bij mensen weer een twijfelachtige houding... Uh, tegenover uh, donor, uh, donorschap ontstaat. Ja, en dat zou natuurlijk uh, vervelend zijn. Uh, wat heb jij nog, Martin? Nou, die pirouette die je uh, bij uh, het ijsdansen ziet. Ja, vanuit stilstand opeens ronddraaien... Ja, ik ben zelf groot fan daarvan, dus ik, ik heb me er al eens een keer eerder in verdiept. Oh. Uh, maar het is, ik zie ze nooit vanuit stilstand dat doen. Het is altijd na een sprong. En uh, wat ik heb begrepen is het juist dat de energie die ze dan nog hebben... die zetten ze daarna om in de pirouette. Ja, dus de snelheid ik ze die je ontstaat door... Ja. draaien. Ja, ik wel, maar dan gaat het niet zo hard... En daarover zag ik voorbij komen, het is vooral ook heel veel krachttraining. Dus dat je kunt afzetten en dan heel veel kracht kunt zetten. Ja? Nou, ik kreeg nog uh, wel te horen dat er overal 2 liter plastic melkflessen te koop zijn met volle melk. Oh, wist ik niet. Dus dat. Ja. Uh, de stand van de aarde uh, en de as van de aarde veroorzaakt uh, om de 100.000 jaar een potentiële ijstijd... En de winkelier mag zelf bepalen of hij prijtjes los verkoopt of per gewicht. En een warmtepomp wordt aangeboden, uh, of aanbevolen omdat dus de gaskraan dicht gaat. En dan nog even voor Richard, uh, als hij de podcast niet kan vinden... op zijn jaarfactuur kan hij zien waar zijn groene stroom vandaan komt. Oh, wat goed. Dat heb jij ook nog even bijgezocht. Nou, dan heb ik hier nog een appje van uh, Alice of Alice. Uh, eens even kijken. Over graaien in de spruitjes gesproken. Bij ons hier in Noord-Italië is het al enige jaren verplicht in de supermarkten bij de groenten plastic handschoenen te gebruiken die daar gratis ter beschikking staan. Lijkt me toch ook niet echt heel goed voor het milieu. Bij de broodafdeling kun je kiezen tussen de tang of de handschoenen. Ik uh, denk, denk dat Ton moet verhuizen naar uh, Italië als hij dat zo graag wil. En uh, Mark die zegt, het geluid in een bar staat zo hard. Eén, men kan niet goed praten en daarom gaat men drinken. En twee, we hadden beduidend meer omzet als de muziek harder stond. <lacht> ja, dus in El. En die komt ook nog weer met die handschoenen vanuit Italië. Nou, dan zijn we weer uh, redelijk bij... Uh, ik kreeg nog van iemand van Omroep Zeeland een berichtje over... dat hij ook wel eens 2018 zegt. Laat ik nou ook even hem dan vernoemen. Remco van Schelle van Omroep Zeeland, die zegt... ik zeg wel eens uh, 2018, maar dan krijg ik altijd commentaar... van mensen die dat lelijk vinden. Dus misschien dat we daarom nog steeds 2018 zeggen. Nou, volgens mij zijn we er weer redelijk uitgekomen met elkaar. Dankjewel Martin. Tot volgende week. Tot volgende week. En um, ja, ik wil nog heel graag een keer in een fabriek voor uh, ingeblikte tomaten kijken. Hoe ze nou die velletjes eraf borstelen. Maar ik geloof bakker Johan natuurlijk op z'n woord. Tot volgende week. Bedankt weer voor vannacht. Dit was Nachtzuster. Dag! NTO Radio een 1 van Max.